Dijkers met het NOS Journaal. Palestijnen in het noorden van de Gazastrook hebben langer de tijd gekregen van het Israëlische leger om naar het zuiden te vluchten. Tot drie uur vanmiddag Nederlandse tijd zullen er geen aanvallen plaatsvinden op twee belangrijke vluchtroutes. Gisteren kwam Israël ook al met een oproep aan de bevolking van de Gazastrook om het noorden binnen een dag te verlaten... vanwege een mogelijk grootschalig Israëlisch grondoffensief.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 Sinds het begin van de Israëlische bombardementen zijn meer dan 1300 gebouwen in de Gazastrook verwoest, melden de Verenigde Naties. Het merendeel is met de grond gelijk gemaakt, maar andere woningen zijn ook zo beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn. Ook vannacht heeft het Israëlische leger weer aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook als vergelding voor de terreuraanvallen van Hamas en ter voorbereiding van een grondoffensief. Onder meer in een stad in het zuidelijke deel van de Gazastrook kwamen bommen neer. Het dodental is opgelopen al tot zeker 1900. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest op een bedrijventerrein in de wijk Charloes. De twee nachten ervoor werden er ook al explosieven gevonden, maar die gingen toen niet af omdat de politie ze kon tegenhouden. De explosie van vannacht beschadigde een rolluik van een recyclingbedrijf. Niet veel later werd er iemand opgepakt, een paar straten verderop. De vorige explosies waren ook voor hetzelfde bedrijf bedoeld.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 Met nu. Goede morgen, Zandvoort. Morgen, Zandvoort. Drifting away from you, my heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. What keeps me hanging on Feels just like a new day Air is crisp and cold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 trying to make sense of things, but getting lost in what might have been. Feels just like a new day, air is crisp and cold, and I will keep starting. Ja, dat is Ruud Houweling, een, een, een, een, een zanger uit Zandvoort. En daar mogen we best trots op zijn. Want maakt hartstikke leuke muziek. Prachtige muziek. Ja, ja absoluut. Heel goed. En ja, Hans wilde al een beetje met me dansen. Ik denk, nou, nou, nou Hans. Nou, toen, Hans. toen jij begon te zingen, geef hem hartelijk snel alweer.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 Zandvoort-arts zelf, uh, Anne van der Veen, uh, wordt geïnterviewd door Corine Veren ook. En zij heeft ook nog een stukje gemaakt met Aja van Kessel, die uh, bekend is van de goede mensen van Zandvoort. Een film die ik ze heb gemaakt niet heeft. Gezien, niet. Ik heb hem nog niet gezien, jij ik wel. Niet, ik probeer hem deze weekend wel even te ja. bekijken. En we sluiten straks weer af met Gorgen. Uh, Gorgen Gorge, uh, Martinet uh, de Calan. Ja. Nee, Martinet Calan, ja inderdaad. Hij moet op zijn Spaans uitspreken. Hè, want uh, <laughs> ja, dat is het niet, oh, niet goed. Maar die komt straks... Uh, uh, Hans is een enorme fan van Gorgen. Ja, Gorgen. Ja, Gorge, hij <laughs> dus zit hier bijna elke week. week. In, ja. Nee, nee, één keer in de maand. Oh, één keer in de maand. Net zoals Willem. Uh, ik, uh, ja, ja, kom één keer in de maand, maar hij is dus ook... Ja, hij ja al hij, al ik heb hem ook al, je al je verschillende keren hier ontmoet. Uh, ja. ja, zeker wel. Ja. Ja, ja. Ja, leuke muziek natuurlijk. Er komt een dag dat we samen wat gaan doen. Nou ja, je weet het nooit. He. Ik, ik bedoel, uh, hou je een beetje van Cubaanse muziek? Wat? Altijd. Ja, ja Altijd. lekker hè. Ja. Dat ritme en toen. Ja. Maar we gaan praten over piano. Want uh, morgen is het alweer: het plastic ja. concert.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 Maar uh, wij hebben daar zelf. We hebben ook een setje sleutels in de Dropskerk. Als er is iemand met een dienst of wat ook. met die piano zou gebruik willen maken. dan kan uh, dat. dat, kan dat, kan dat, ja. Kan dat. Ja. ja. Wat, wat gaat uh, Maxime. Uh, ja, nou, het is, het is een heel wijd uiteenlopend uh, programma. Schumann natuurlijk. gezangen, des Vrue. En uh, ja, dat, dat zijn zeer wisselende. Uh, vocaal geacht, gedachte pianostukken. Het zijn er vijf stuks.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 Dat ja, ja. was een ramp, 10 ja, seconden nagaan, ja, ja. met een koor, Ik als organist ben dat gewend, maar dat orkest had geen idee wat ze daar moesten spelen, ja. hoe ze dat moesten vormgeven. Dan ja, ja. bleef ja, gewoon door die engelen. Daar ja, dat hebben is wel wij dus hier ja. in de Dorpskerk geen last van. Nee. Nee. Zijn er al aardig wat kaarten verkocht voor Morgen? Ja, er zijn best kaarten verkocht. Okay. Dus mensen die uh, geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, maak eventjes voort. En wat kost het? 10 euro. Nou, 10 en euro. voor die 10 euro krijg je van ons koffie of thee nou, cadeau. Kijk. Ah, dan ja, dan nee. ik wil je al, nog meer. Al, bijna, bijna al 3 euro voor in het dorp. Ja, uh, ja dat dat, uh, zeker. Eigenlijk bij 7 euro dan of zo. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, ja, maar ja, als je, je twee kopjes neemt dan... rekent. Uh, <laughs> ja. Nou ja, kijk. Uh, nou ja, maar uh, mensen uh, kunnen morgen natuurlijk vanaf 12 uur uh, weer uh, naar allerlei uh, dingen van Sanford Art. Uh, ja, er is Sanford Art. En dan is het fijn om dat even te onderbreken ja, door om drie uur ja, ja. even ja. in de kerk. Het programma duurt ja, met een pauze tot half vijf. Ja. En daarna kun je misschien het staartje nog meemaken van... Uh, Absoluut, ja, dat is, lijkt me een goed plan het is, En het is fantastisch weer morgen. Ja, ja, is het mooi weer morgen? Ja, 27 ja. graden en uh, zonnig. Zo'n paar wielen zijn weer opgebouwd. Ja, ja, <lacht> ja. ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> nee. Het begint dus, ons concert is dus 15 oktober, zondag 15 oktober middags aanvang om drie. Drie uur. uur. Ja. Okay. En aan de, aan de, bij de kerk nog kaarten. Aan de, aan de zaal zijn nog kaarten verkrijgbaar. Oh, okay. Ja, nou, helemaal goed zeg. Nou, voor, uh, ik wens jullie heel veel succes met uh, Maxim. Ja, zeker. En uh, vinden jullie het niet uh, als je alleen maar piano doet, dat, dat, dat mensen dat een beetje tegenhouden, misschien nog niet, of niet? Dat weet ik niet. Dat is, uh, aan de ene kant is dat, uh, dat wel eens een, uh, een risico. Aan mm. de andere kant. Ja, als is je die... van piano houden dan? Is dat dat natuurlijk is natuurlijk ja. zo. En ook als je niet van piano zou houden.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 Dan ben ik een paar dagen bezig en dan hangt daar wel een gigantisch ja. prijskaartje aan. Ja, ja, ja. Maar dit was nog met redelijk beperkte ja. middelen. Je speelt uh... zelf ook piano, Ja, aan. ja. Mag... Ik ben niet pianist, maar ik nee, organist. organist. Maar. maar ik speel wel piano en ik heb hem daar ook bespeeld. Piano Wat is makkelijker, piano of orgel? Or or nou, ik vind uh, piano vind ik gigantisch nee. moeilijk. Ja. Maar. Uh...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 Orgel in de dorpskerk is van 1549. Dat is een grote klasse. Het is, ik, en die kreeg ik terug: je bent een snop.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 Bespeeld worden ook. Ja, nou, we, gaan, we gaan daar, we beloven het nu wel, volgende week met uh, John Vrijman uh, langer over praten. Dus, uh, ja, zeker wel. Interessant. Ja. Hartelijk bedankt. Uh, hey, tot uh, morgen, uh, 15 ja. oktober, okay. om 3 uur. Hè. Hartstikke bedankt. <laughs> Fijne en, dag. Uh, we spreken elkaar. We gaan het niet dragen. Oké. Okay. U komt te laat, zijn slaap. Zonder pogen, kind zonder troon. Ik wil het niet weten, maar soms in dit leven. I'm Uh, goed, we gaan uh, uh, twee bijdragen van onze uh, uh, vliegende reporter Carina Veer uh, beluisteren, uh, die ze eerder heeft opgenomen. We gaan eerst uh, Anne van der Veen horen met wie ze gesprek heeft gehad. En daarna plaatsen we ook nog even met Aja van Kessel, die uh, regisseur van de Goede Mensen van Zandvoort, de film. Allemaal in het kader van Zandvoort Art, arts. We ja. gaan luisteren naar Carina.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 Okay. Een buk is niet, uh, niet slecht. Nee, maar slecht. Um, neem je deze ook mee naar je expositie nee, of niet? Nee, nee denk ik niet. Die laat je hangen. Dus als de mensen zaterdag en zondag naar het Rode Kruisgebouw komen, kunnen ze nou, wel even in, jouw atelier we, in? Ja, hier gewoon een, ja hoor. Ja, ja? ja. kunnen Graag ze even een kijkje zo, zo. nemen? vind ik heel leuk. Ook als ik er niet ben, dat vind ik prima. Loop maar naar binnen. Ja, en die daarachter dan, dat lijkt wel Bretagne. Daarboven, met dat witte huisje en die klaprozen. Ja, dat is Bretagne. Oh, wauw. Nee, dat is Wales.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 lamuurmes en duim. Ja, ja. Rosmeren. Ja, wat goed. Dus en, uh, het je, je vingerafdruk zit hier uh, in ja, verwerkt. Wel, ja. Je hoeft hem niet uh, met je naam te graveren... maar je duim ja. zit nee, erin. Nee, nee, nee. Ja, maar ik ben oude. <laughs> oh. En wat doe je dan verder in het dagelijks leven? Of ben je de hele dag aan het schilderen? Nee, schilderen is mijn hobby. Uh, Teken ook. Ik ben uh, werkzaam in een logistiek team... in een fabriek in Zaandam. En dat houdt in heftrucken... En dingen op locatie zetten, vrachtwagens los, vegen. Daar zie ik eigenlijk halen. geen één schilderij over hier. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Het is een aparte. Die wil ik gescheiden houden. Ja, misschien krijg je nog eens een opdracht voor op uh, de kamer van de directeur... Ja, om een idee. mooie uh, schilderij lo te maken. Nou, uh, Lieve surf, hè? Lieve ja. golven. <laughs> Moet ah. wel leuk blijven. Ja.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 We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, uh, welkom terug. We hebben net uh, wat uh, uh, kunstenaars gehoord die uh, meedoen naar Zonvoort Art dus dit weekend. Ja. Wat ook een kunst is, is uh, muziek natuurlijk. Muziek en, blijft van, waarbij, natuurlijk een hele waarbij, belangrijke waarbij, kunst ook. Ja, en wie anders dan uh, uh, dat ze uitgenodigd hebben, uh, Gorgen. Onze vaste klant. Onze vaste uh, <laughs> Gorgen, Martinez Galan. Van Gorgo Martinez Galan Music. Ah, Juist. Want uh, er is weer uh, op 22 oktober, dat <laughs> is uh, morgen over een week, is er weer een concert in de Knocht. En dat heet uh, Sonja Cuba and Friends. Dat klopt. Uh, Absoluut. Ja, wie is Sonja Cuba? Kun je daar iets over vertellen? Het is. Uh, <laughs> ik wou, wou beginnen met een grapje, maar nee, ik ga vandaag nee, ja, een grapje grapjes maken. Nee, nee, nee. nee. <laughs> oh, oh. Sonja Cuba is in mijn ogen. ogen.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 Want okay. zij zoekt, uh, tenminste ze, ze vertolkt ook muziek van bijvoorbeeld Gloria Estefan. Ja, absoluut. Is, is dat uh, ook Cubaans getin dan? Gloria Estefan is een heel bijzondere <laughs> vrouw. Ik ga niet zoveel over Gloria zeggen, want nee, dat ik heb geen problemen doen, met haar man. <laughs> maar. <laughs> Jij kent haar? Nee, nou, nou, niet persoonlijk. Nee, nee. een beetje gek op haar. man. Maar, <laughs> maar weet je wel, <laughs> <laughs> Ze is Nella behoorlijk bekend door haar uh, samenwerking met de Sound met Machine. Natuurlijk. En haar, oh, haar, ja. Ja. Ja. haar album Tierra. Ja. En okay, natuurlijk, dat, uh, hoe noem je dat, uh, Sound Machine, hoe is het? En en het, het Miami Soundmachine. Machine. Oh ja, ja inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, dan hebben we ook nog Abel Marcel Cal Calderon uh, Arias, dat is de Ja. Die doet ook mee, is dat At, en, en Pedro Luis Pardo. Ja, Perli Pardo, ja. En Niels Fischer, en, en, ja. en, en jij dan. En, maar is dat een vaste samenstelling van een, van een groep dan, moet ik dat zo zien? Nee, nee, dat, dat is niet zo. Het, dit is meer een jam sessie dan. Nee, of. dat ook niet. Oh, dat ook, ja. oh, nee. dat is wel geoefend. Probeer maar wat. Verder nog wat, nou, Hans. <laughs> nou, weet je wel wat. Hè?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 En af en toe komen we voor een project en daarna gaan ze door. Ja, ja, ja, ja. Maar voor hier, eh, ja, ja, dat horen hoort in een bepaalde proces van afspraken ja. maken en ja. overleggen en repetities. Nee, dat is niet alleen Jem. Jem is aan ja. willen me. Nee, ja. oké. Okay, ja, uh, <laughs> Jem gaan binnenkort te doen voor Zaanvoort. Ja, nou, Salsa. Dat. Salsa Live Descarga. Zo, ja. dan, dan klappen wij wel mee. Maar goed, uh, uh, ja, volgende week zondag in de Krocht. Uh, kaarten zijn verkrijgbaar bij Bruna. de theater Krocht en bij Bruna. Bij Bruna, eh, ja. Sport. En uh, ze kosten 17,50, klopt dat? 17,50, ja. He, 17 ,50. 17 ,50, ja.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 Nou, Misschien kun je wat laten horen wat, wat er ongeveer verwacht kan worden, Gordon. Kun je iets laten horen? Ja, Hij heeft zijn gitaar bij zich. Hij heeft zijn gitaar bij zich. Als je het zou kunnen zien, hij heeft een geweldig uh, feestelijk uh, zomershoedje op. Met uh, zon en palmboom. <racht> ja, het door. is één oh. groot feest hier. Ja, ja, ja. Wat willen jullie van me horen? Een vrolijke liedje? Ja, ja vrolijk. Oh, Oké, okay. ja, oh, ja, dat hebben we wel oh, nodig. Oh, oh. Een liedje dat waarschijnlijk helemaal populariseert. Ook door Celia Cruz. Ja. Jullie weten wie Celia Cruz is. Natuurlijk. Nee, ja jij wel toch? Nee, ik ken haar oh, niet. Nee, nee, nou, Celia Cruz is een van de diva van de salsa muziek. Oké. Okay. En Geluka ja. is ook een Cubaanse vrouw. Maar goed, Sonia Cuba is ook een, hoe noem je dat? is een persoon, dat ik vind persoonlijk dat hij kan, uh, de, de, de sfeer van Celia Cruz yeah. naar brengen. Dus oh. ik heb voor jullie really nu een dat Celia oh. Cruz heeft populariseerd. Yeah, Oké. Okay. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Oh <laughs>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 Que la vida es un Carnaval, y moet pena se van cantando. pam para Carnaval, No je moet lopen. Carnaval, maar je moet lopen. Carnaval, je moet Carnaval, je moet lopen. Carnaval, Gracias a la vida que me ha dado tanto. me ha dado carnaval y me ha dado Sanfor Carnaval. Opa, oh, oh. hay que llorar carnaval, hay que vivir cantando. Oh, le, le, oh. Het is weer uh, carnaval, zie je er ook carnaval op de Cuba? Ja zeker. Ja? Nou de sfeer zit er hier wel lekker in. Hè, ja, vo is weer, volgens mij, is uh, uh, carnaval van Cuba is heel bekend door de intensiteit en bijzonderheid en de kleurrijke uh, muziek. Het uh, uh, ja. uh, ja. uh, is een ja. echte grote manifestatie. Ja moet De moeite ja. waarom te zien. Kijk. Maar we in Limburg? Uh, nee, nee, ik ken anders. de Limburg ook. Eens, ja. Maar het is ook een heel bijzondere sfeer in Ja, Limburg, absoluut. Ja. Een mooie sfeer ook. Ik heb absoluut, een paar keer ja. uh, geweest en meegedaan. Ja? Oh, wat goed. En uh, ja, de sfeer is zo uniek. Ja, ja, Dan moet je ja, naar Limburg ja, een keertje ja, ja, gaan. Ja, ja. Maar, maar aardig, heb je nog een liedje? Ja. Voor jullie? voor, juni, voor, voor, nou, voor nou, hier. Voor uh, luisteraars vooral, hè? Uh, <laughs> voor de gezelligheid. Voor die duizende <laughs> luisteraars die we hebben. <laughs> nou, weet je. die, die, die keer haal ik een liedje dat ik vind heel mooi. Ja? ja? Nou, mooi of... Uh... Hoe heet het? <laughs> <laughs> ik, ik ga niet zeggen, ik ga niet zeggen. Oké, okay, okay. we gaan, we gaan luisteren. Ai, ai, ai, ai, kanta lo yeh, porque cantando se alegra si el mito lindo los corazones. Lindo, los corazones de La Sierra Morena, cielito lindo, Vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo, de contrabando. Ay ay ay ay Cantando ta ta porque cantando se ta, en todo corazón me camera Ay ay ay ay Canta yo no yo re Porque cantando se acerca un lito lento Lo Maar Waar ging dit niet over? Ai ai ai. ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Waar <laughs> ging het over? Uh, canta in oeure. Zingen en niet houden. Oké, okay. oh. en het gaat ook over het hart. Corazone. Ja, ja, corazone, liefde, betrokkenheid, met de dogen, hè. Precies. Compassie en ja. nog meer. Dat kunnen we wel gebruiken. Er zijn meer <laughs> liedjes die over de liefde Toch niet. Wat zeg je? Er zijn meer liedjes die over de liefde dan. Ja, ik heb wel ja. eens een liedje gehoord. Ja, ja, ja voor nou. mij. <laughs> nee, maar dit is wel erg goed. Uh, misschien dat, dat je nog één klein deutje zou kunnen. Ja, want we hebben nog heel we even. We hebben raad. nog een paar minuten. Nou, dan ga ja. ik voor jullie met mijn mee, mee, mee, mee lieveling. Jouw lieveling. Voor mijn inburgering in Nederland. Pa-pa-pa-ra, pa pa, pa, pa pa Come on! Son das, concert. Mm -mm. Het mm. Son das concert, Het is for iberen Tari Norholland Musica cubana Son das concert, Het is for iberen Tari Norholland Musica cubana Harding in Amsterdam, Sanford ik hou wel van Juli, van al die mooie mensen, al die mooie bloemen, alle mooie straten, en al die lekkere dingen, en voor al die mensen que voor muziek houden, makki komposities, ook haribek gevoelens, en ik ga voor benelux. Me men, guitar, men, have fun. Men, ser, le, ma, ken, son, da, me, da, con, fe, etis, for, y, der, en. Dary, nor, cubana. Son, da, me, da, con, se, me, frau, etis, for, y, der, en. Dary, nor, ho, lan, caramba, música cubana. We, payah, chabarapa, divi, pao, pao. Tava pati, patí, pao pao. Tava la pao pao. Tira la lu lu. Tava la patí, pao pao. Tava pati, patí, pao pao. Tava la patí, pao pao. Tira la la. Son das <muchas> Mida concert. Get this <muchas> for you, Beren. Tari nor ho, Música cubana. Zonder mij met veren. Men hier, daar in Música, Goed, Zondag 22 oktober, dus in, uh, in de theater de het theater van Cuba en Friends. Ja, nou hartstikke, ja, mooi. Ga je of uh, niet? Nou, uh, ik weet niet of ik tijd heb. Ja, ik weet het ik ook niet. Even kijken. Nou, in, ja. in ieder geval, uh, veel succes met het uh, concert, uh, Gorgen. Muchas gracias, familia. familie. Uh, gracias. Con uh, mucho ja. placer. Ja, mucho placer. En we komen elkaar bijvoorbeeld tegen hier. Mucho placer, Jos. Ik zou zeker voordat we gaan vertrekken, nog een keertje dankjewel aan de samenwerking van de Condition of En natuurlijk de aanwezigheid van Fred.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 In de kroog, na deze is de 26 november. Okay, okay. En dan moet je ook niet helemaal missen. Nou, dan uh, zeg ik nu al toe dat je 19 of 20, dan weer, maar dan kom je nog een keer langs. Oké, ah, nou, ja, oké. Okay, ah, ja. Ja, ja! goed, Bedankt ja. <laughs> uh, voor het luisteren, allemaal. Uh, Vergeet ook niet uh, Sanford Art natuurlijk. De kunstroute. Twee dagen, de kunstroute en uh, de oude kunstroute. En nu een mooie naam: Sanford Art.